Oké, okay, we zijn even naar buiten verkast. Ja. Nog steeds op het Empox festival 2011. Tegenover mij zit Bert Komrij. Wij zijn geen wildvreemden van elkaar. We hebben samen een productie gedaan, Flick Video, een aantal jaar geleden. En ik wil eigenlijk aan jou vragen een beetje de rol van radio en internet. En ook, waar jij veel mee doet, de rol van fictie. Want jij speelt met het documentaire materiaal wat je vaak opneemt en gooit er een hoop fictie in. Ja. Waarom doe je dat eigenlijk? Nou, voor mij maakt het eigenlijk niet uit of het, of het, of het fictie is of, of echt. Uh, of, nou ja, dat klinkt misschien heel, heel bot. Uh, nou, voorbeeldje, dat is altijd makkelijk praten. Zoals nu ben ik bezig met uh, een, een uh, project voor de radio. Dat heet uh, Face Radio. Dat gaat vanaf 18 september bij Holland Doc. En dat zijn verhalen van, van hardcore Facebookers. En uh, dan kies ik mensen uit die een uh, uh, goed verhaal hebben natuurlijk... maar ook een opmerkelijke stem. Dus ik cast ze ook een beetje... Wat je dan krijgt uh, is dat je al heel snel denkt door de manier van monteren van hé, hey, dit is, is dit wel echt? Omdat het zijn zulke opmerkelijke verhalen die je eigenlijk nooit hoort. Uh, dus we duiken echt in, in dat Facebook van hoe doe je het, uh, uh, hoe post je, uh, wat voor problemen kom je tegen, uh, wat, zijn de, wat zijn de winstdingen. Dus dan de manier van monteren en de, en de casting, wat, wat ik al zeg, maakt het al bijna fictie. Uh, dus dus ik, ik zoek eigenlijk steeds gewoon het, goe het, het goede verhaal en dan maakt het niet zo uit of ik het, of ik het nou eerst uitschrijf of dat ik die, die realiteit gebruik om daar vervolgens weer fictie van te maken. Uh, die, die, die, die grens wordt steeds uh, vager en dat is wat ik heel erg leuk vind. Ja, en prikkelend. Maar dat is een kwestie van heel veel opnemen en heel veel weggooien? Ja. Ja, ik heb, heel, ik heb veel te veel, maar dat is dus het mooie. Het zijn korte items die ik maak. Maar er wordt verwezen naar de Facebook radio page op Facebook en de Hollandoc pagina. En daar kan je alle gesprekken uiteindelijk helemaal horen. Um, maar ik, ik, ja, ik, ik neem heel veel op en daar kies ik dan uit. De, de meest opmerkelijke stukken. En even kijken, nou ja, het andere project dat ook binnenkort dan eindelijk online komt, dat is dus MediaMe. Wat dus ook eerst hoorspel was en daarna film erbij beelden erbij waardoor het weer film wordt. Dat is eigenlijk ook een menging van, uh, van fictie en, en, en realiteit en, en andersom. Het is ook heel moeilijk de vinger op te leggen van nou dit is nou echt bedacht en dit is echt. Uh, dus ik, ik, door er juist niet zo op te letten... Uh, ja, of, nou ja, ik, ik maak het onderscheid steeds minder. Ja. Nou kijk ik die zo zoektocht van jou en dat is ja. een heel gepuzzel. Ja. Wanneer klopt het nou? Wanneer zeg je, nou dit is iets? Of blijf je dat tot het einde toe houden en is het pas bij de editing eigenlijk helemaal rond dat je zegt van ja, dit klopt. Snap je um, wat ik bedoel? Ja, ja, ja. Nou waar ik achter ben gekomen is dat, een, dat de verhalen op internet, die zich op internet afspelen en waar ik me dus vooral door laat inspireren, die gebruik ik. En ik vind eigenlijk ook dat oude media Makers dat veel meer moeten doen, daar gaat het vandaag ook weer over. Uh, ik bedoel, daar liggen de verhalen, daar kan je mensen ontmoeten. Dus gebruik dat ook steeds meer. Alleen dat vinden heel veel mensen in Hilversum nog steeds moeilijk, omdat dat publiek terugpraat. Dus daar moet je iets mee. Maar goed, ik vind dat is leuk. Uh, en, en wat ik zeg, een verhaal is niet af. Maar je kunt ook zeggen, van, je weet ook nooit precies wanneer het verhaal begint. Want vaak kom je, duik je ergens in wat al gaande is. Of, of je sluit iets af en denk je, nou, nou is het af. En dan gaat het op internet Juist door. Dat is een ontzettend mooi verhaal van, van Akbar Simonsen, nou, die ik door jou heb leren kennen notabene. Uh, uit Den Haag, die ik dus als, als, als hoofdpersoon heb gebombardeerd tot, tot dat project Mediamie. Uh, de laatste scène van de film is dat er een hele grote gravity van hem wordt gemaakt. In Delft, in de Irene-tunnel. Uh, en daar gaat de aftiteling overheen en de film was af. Wat gebeurt er nu? Ineens duikt deze prachtige oude man op. Met nog meer straatkunst en stickers. En gaat het eigenlijk dat verhaal? Lijkt het wel alsof het. Uh, het gaat gewoon door. Eigenlijk begint het nu pas. En, en dat, ja, dat, is, dat lijkt dus fictie. Dat verzin je niet. Dat kan echt niemand verzinnen dat dat gebeurt. En dat, dat is waar ik enorm van haal. Dat je, dat je in situaties terechtkomt en tegenkomt op internet ook dat je denkt dit kan niemand meer verzinnen en wat ik ook merk is dat mensen op internet of dat op internet is echt alles wat echt is dat is toch nog steeds het meest aantrekkelijke dat is dat we willen en alles wat fake and, and, yeah, you, you that, that, that is dat valt er ook gewoon meteen door de mand en misschien kan je ook zeggen dat dat echte is ook een of zodra je kan communiceren, dus als ik met mensen ga communiceren op internet, dan is, dat, dan is dat echt, dat verzin ik niet. Want ik verzin maar de helft. Ik ben echt, En die ander is ook echt. En, maar ons contact samen kan tot iets leiden wat, wat, wat, wat onvoorstelbaar is en magisch. En, en, en, en, uh, ja, nou ja, goed, en dan, ga, dan ga ik rechtop zitten. Dan denk ik van, hé, hey, ik heb hier iets, uh, dit ga ik, probeer ik te vangen. Ja, ze komen me met achtergrondmuziek aan zetten. Dat heb ik geregeld. Ja. Ja. Maar jij, jij, jij speelt ermee met, die, met, die, met wat onecht is en echt is. Dus ja, jij zegt wel, van voor... internet moet heel ja. erg echt zijn. Maar jij zal ook wel ervaren hebben dat het voor een groot deel ook, dat zal je ook zien tijdens je research, toch? Dat er ook heel veel onechts is waar je, je misschien aan twijfelt. Of echt spul waar je, ja, wat, wat, of niet? Of is ja. het voor jou gelijk helder? En voor iedereen helder? Nee. Nee, het is ook interpretatie internet is ook een wereld van interpreteren. Je denkt dat iets echt is, het is het niet. Je denkt dat iets fake is, het is het niet. Laatst hoorde ik weer over dat filmpje van uh, I Love Britney. Weet je wel, dat, dat was in die fancultuur. Dat is die vrouw die helemaal uit de dak gaat op YouTube. Van, oh, je moet van Britney afblijven. Weet je, Want Britney is van mij, ze heeft het al zo moeilijk. En dit en dat. Nu blijkt dat dat gewoon een enorme marketing is geweest. Heel veel mensen weten dat niet eens. Terwijl we wilden zo graag dat het echt was en is het toch een acteur. Ja, dan baal je. Toch een beetje. Dus maar. Nou ja, wat. Nou, dit is een hele rare sprong die ik nu ga maken. Maar wat er in Noorwegen gebeurde. Deze man die dus op dat eiland ging. en daar de, de boel ging afschieten. Ik dacht van: dat is een, ook een aanslag op je verbeelding. Ik denk dat heel veel scriptschrijvers. die op dat moment thrillers aan het schrijven waren. die, die hebben hun script gewoon echt meteen in de prullenmand gegooid. Zo van: ja, wat ik hier verzin. is een slap aftreksel. van wat hier nu in het echt gebeurt. En, en dat, dat die hele tragedie is ook, ook bijna een soort. Ik, je zou het een transmediale tragedie kunnen noemen. Een moordenaar die één tweet heeft. Uh, die, die een manifest op, op internet... Je kunt het, ik heb me er af van afgesloten op een gegeven ogenblik. Want het was verslavend om, om die sporen te gaan vinden. En, het, en ze dan ook echt te gaan vinden. En dan ook nog een YouTube-filmpje. En dan verkleedt hij zich ook nog in allerlei verschillende gedaantes. En al die thema's... En dan, en dan die, die, die keiharde, afschuwelijke realiteit. Uh, het, het was... Uh, ja, snap je wat ik bedoel? Maar twijfel je eraan, aan die realiteit? Ik, ik kan er wel aan twijfelen misschien. Neem 11 ja, ja, september. Gewoon... In hoeverre is ja. 11 september? Dat is misschien een wat, okay. wat, wat, wat, wat gangbaar ja, we gaan voorbeeld. wel diep nu. Maar we gaan nou heel diep, misschien ja, nou ja. heel breed. Ik kan ook knippen, ja. misschien laat ik het staan. Ja. Maar bijvoorbeeld, 11 september is nou een typisch moment waarbij er heel veel... Dat is misschien het startsignaal geweest van User generated content. De burgers maakten echt massaal foto's, starten blogs en... Het was een media-event. Uh, precies, uh, ja. uh, waren journalistiek aan het bedrijven eigenlijk. Ja. Ja. Uh, maar toch is die waarheid, dat ligt heel erg, dat, dat kan je in twijfel trekken. Ja, nou, daardoor kwamen ook meteen die hele conspiracy theorieën natuurlijk. Van dit kan gewoon niet waar zijn, dus het moet gewoon bedacht zijn. En die vliegtuigen waren niet echt en Hollywood zit erachter. En... Maar het, wat, dat voor mij, even persoonlijk, was dat wel een... Uh... En dat klinkt helemaal goed, ik mag het nu tien jaar later wel zeggen. Ik vond het dus eigenlijk, wat er daarna gebeurde, ook inspirerend. Ik had, ik had was een script had ik bedacht, dat lag op dat moment, weet je wel, waar was je met 11 september? Nou, mijn, ik had een script geschreven, dat lag op de grond, de televisie ging aan. Uh, en het hele script veranderde. Door die context van die er in de wereld gebeurde, werd mijn script anders. Uh, hetzelfde wat ik zeg van uh, mensen die beschrijven en die dingen maken, die kregen ineens te maken met een heel andere context van waar aan welke muurs hangen je schilderij. Weet je wel, je dacht dat die aan een witte muur hangt en ineens was hij zwart geworden. Dat heeft nogal impact op je werk. En uh, mij inspireerde het, omdat het zo'n uh, uh, enorme gevolgen had voor in, in tot, ja, tot het leven in de openbare ruimte, die, die, die gekke paranoia die er ontstond, camera's uh, veel meer, uh, uh, de... Uh, Posters op straat van. Uh, pas op, heeft u een verdacht pakketje gezien? Het was alsof je in een script liep. En dat verwerk ik dan weer in een, in een, ja, een hoorspel of een soundwalk werd, dat uiteindelijk. Waarin mensen ook gescreend werden. En, en uh, waar je dan ook weer kan spelen met die paranoia. Omdat ik dat eigenlijk een heel mooi thema vind. Maar ineens is dat dan weer realiteit geworden. Ja, en het is ook dat goed hoe je het. Ja. Ja, wat ik er ook uithaal is, uh, in, in, in koppeling met je werk, is dat bijvoorbeeld zo'n 11 september, mm -hmm. dat wordt in nieuws, krijgt een soort simpele nieuwswaarde. De, de feiten worden heel simpel voorgedaan, de kwestie wordt heel simpel uitgelegd en, snap je wat ik bedoel? Ja, ja, eigenlijk, ja. weet je wel, het, het, het wordt een verhaal van zij waren fout, uh, er is een terroristische aanslag, het is eigenlijk een heel simpel verhaal gaat het worden, terwijl je als je... Kijk naar de berichtgeving, die is veel complexer. Als je kijkt naar ook uh, alle conspiracy theorieën, dat, daar, daar, daar zijn heel veel experts, het gaat alle kanten uit. Ja. Dat hoorde ik je nu ook zeggen, daar ligt jouw interesse, dat het al die kanten ja. opgaat. Dat ja. er zoveel verhalen zijn. En dat is volgens mij ook iets wat jij altijd wel nastreeft. Jij wilt niet in jouw, wat dat betreft, als we het hebben over storytelling, jij wilt niet een duidelijk punt maken in jouw producties. Volgens mij moet het, moet je kan het alle kanten uitgaan ja. en moet je als luisteraar uh, in kunnen zoomen op bepaalde aspecten die voorbij komen? Is het niet één bepaald punt wat je wilt maken? Of heb ik het mis? Nee, dat klopt wel en dat kan dus ook nu gewoon. Weet je, al Vroeger had je dat ook wel, zo'n stroming van, nou ja, en ik heb ook wel toneelstukken geschreven waarin ik dan zei van ja, de luisteraar maakt het verhaal zelf af of de kijker maakt het verhaal zelf af. Nou, dat was dan natuurlijk een enorm linkse hobby toen en uh, weet je, was je een kunstgekkie. Maar nu Gaat dat veel makkelijker, omdat, omdat het uh, omdat dat internet daar ook eigenlijk toe uitnodigt. Omdat het nooit af is en je kunt het altijd weer interpreteren of je kunt die grens tussen fictie en realiteit, dat ben je eigenlijk zelf geworden. Ik bedoel, zoals dus als, als in onze productie Flick Radio, dat mensen ook zeiden, ja dat meisje, dat, die hoofdpersonage, die is vast niet echt, die heb jij bedacht. Ik zei nee, ga maar naar flikker. en dan kan je er een vraag stellen. Dat, is natuurlijk heel, dat heeft zulke consequenties voor de manieren waarop je je verhaal vertelt, die kunnen dus veel opener. En uh, Media is ook, dat, nou ja, dat heb ik dan maar een poëtische film genoemd. En omdat het omdat ik, dat ook dat gaat over de digitale revolutie en de, en de poëtische kracht daarvan ook, vind ik het wonderlijk en de magie. Uh, maar uh, dat mag ook open, want als je, je kunt dat ook zelf makkelijk invullen, omdat je zelf ook onderdeel bent van dat verhaal. Daar, ik bedoel, daar duidt die. Die, die subtitel van Media me ook op, You're in My Story. We zijn allemaal onderdeel van een verhaal. En de verhalen die je creëer en vormgeef, zijn ook verhalen waar je ook heel makkelijk zelf onderdeel van kan maken. En ik gebruik dat dus ook. Ik, ik, ik wil dat, ik wil dat ook. Ik wil niet een verhaal in eentje maken en zeggen van kijk eens, dit is dit, dit, het dus die traditionele plotjes. Um. Daar ben ik echt niet zo steeds minder in geïnteresseerd. Was ik al niet in geïnteresseerd, maar nu voel ik het ook. Nu is het ook veel legitiemer om dat, om dat open te houden. Omdat het veel meer waar is, heb je het weer. En echter, dan dat je iets vertelt en het is af en het is af. En je denkt, nou ja, ik weet wel, oh, ik vond dit of dat. Nee, iets moet juist blijven hangen. En er moet een beetje na. Nou, zeik in je kop, dat je denkt: 'Hey, godverdomme, ik wil er meer van weten.' Ik ga eens, en dan verdomd je gaat het opzoeken en ineens zit je er zelf in. Ja, dat vind ik heel erg mooi. En dat heet dan, volgens mij, heet dat trans, dat is mijn definitie ook van transmediaal verhalen vertellen. Waarin dus uh, het niet af is, waarin het doorgaat en waarin je zelf onderdeel kan zijn. Dus, dus nog even naar Noorwegen, dat enge verhaal. Die man heeft dus één tweet. Weet je wel, ik zit dan. Dus, ja, je wordt er zelf ook pervers van, maar op een gegeven moment geeft hij gewoon weer beschikking over internet. Lijkt, kan, ooit, ja, ik bedoel, dan gaat die man tweeten, weet je, dan gaat hij twitteren Dat is heel, dat idee alleen al vind ik zo gekmakend, dat je, uh, ja, nu staat daar die ene tweet, maar je voelt gewoon aan alles, dat die, die man heeft dat wachtwoord, die heeft die account, zal dat verwijderd worden? Uh, zal Twitter ingrijpen? Zo van, nee, die man mag dat niet. Of de... Nou ja, ik vind het een heel. Uh, dat komt heel dichtbij. Kom akelig dichtbij. Ja. ja waarom, waarom dichtbij? Wat, wat vind je nou, dichtbij? Omdat je daar ja? natuurlijk heel ver van wil blijven van dat soort verhalen. Dan wil je naar kijken als consument alsof het hè, op het toneel zich afspeelt. En uh, dit verhaal, deze thriller is voorbij en die man heeft gestraft en het is klaar. Maar je weet, voelt dan alles, van hoe hij dat internet heeft gebruikt en ingezet, dat dat nog lang niet klaar is. Dat dat nog maar een, misschien een ja, begin is. Zo. Kan je, is. Zit hier logica in? Ja, nou, ik, weet... ja ik snap het wel. Ja, maar wel het is, een... is natuurlijk ook een soort ultieme vorm van, van documentaire maken. gewoon Twitter creëren en nou, bijvoorbeeld met, met, met die breivink... Ja. Uh, dat is, ja, die heeft zijn eigen documentaire geschapen op internet. Ja. En dat is precies de vorm die jou aanspreekt. Waarbij het doorgaat, nou ja, waarbij het wordt is, overgenomen, waarbij is. het publiek ook er mee aan de haal gaat. Ja. Waarbij het niet typische storytelling is, waarbij je een plots hebt, inderdaad, en misschien een grote levensvraag. En dat die... het een beleving wordt. Ja. ja, en dat kan dus een hele enge beleving zijn, maar dat kan ook iets heel moois zijn. Ik hou er niet van wat je heel veel ziet nu ook, we gaan nou, toch even kankeren, hè, het hoort erbij vandaag. Uh, dat, dat je allemaal van die doorgebakken formats gaat maken. en dan eerst iets helemaal op de oude, oude media manier. gewoon helemaal afkecht en aftimmert. en van nou ja, dit is het. en, en nu mogen jullie er iets mee gaan doen. Ik vind, dus, ik vind het leuk om iets echt te laten. om ergens in te duiken wat al gaande is. en het dan op te pakken en ermee door te gaan. want dan weet je ook zeker dat het nooit zal stoppen. Want het was al aan de gang. Tot nog even, hmm. tot laatste. Uh, doet het je, ik bedoel niet voor jou zelf om te maken, maar storytelling zegt dat je eigenlijk helemaal niks meer een goed verhaal vertelt, hoor of zo? Ja, of nou, iets, nou... Nee, nee, we hadden net ook iets over datavisualisatie. Dat is natuurlijk ook heel erg interessant. Dat is ook, dat is, uh, kijk, alles wordt geherdefiniëerd, dus het verhaal wordt ook geherdefiniëerd. Een verhaal kan ook een... Uh, Bijvoorbeeld je hebt een plaatje van een routeplanner en je ziet twee puntjes en daar gaat zo'n lijntje doorheen en dan kijk je waar je bent en je bent helemaal afgeweken van het lijntje en er staat een puntje. Dus je ziet twee punten door een stad, dat is de route en het puntje wat er helemaal afwijkt. Ik vind dat een verhaal, dat gaat over verdwalen, dat kan je zelf interpreteren, dat is of het begin van een verhaal in ieder geval. Dus ik, ik hou zeker wel van storytelling, maar... Dat is voor mij ook al een verhaal. Een foto kan ook een verhaal zijn. Een, een, een, uh, maar ja, de beste verhalen schuilen toch wel in de ontmoeting met een ander. Dan gaat er altijd iets, dan gebeurt er iets. Dus dingen, ja, dat, dat vind ik wel de kern. En dat, ja, god, ja, dat heeft. Maar ik ga niet zeggen dat, dat, dat, dat, dat het verhaal niet meer, is. helemaal niet. Maar het verhaal krijgt gewoon steeds meerdere uitzichtsvormen. Ja, ja. Ik zei al tot slot, maar dan tot ja. echt tot slot. Uh, is radio dan niet een, uh, een, een, een, een te beperkt uh, medium voor jou? Moet het altijd wel gewoon de laatste jaren gewoon internet zijn? Omdat radio natuurlijk heel concreet is. Er is een uitzenddatum en je moet iets opleveren en het moet fixed zijn, afgesloten zijn, tien keer naluisteren. Je kan het niet meer overdoen. Uitzending klaar. Mm -hmm. Ja, nou, de kunst is, en dat zie je ook vandaag hier bij Enpox, is die link maken tussen dat, dat, dat afding wat je uitzendt en hoe dat op internet nog door kan borrelen. Dus Facebook Radio, Face Radio, je krijgt vier keer tien minuten te horen, compilatie van de gesprekken en dan is het van, wil je, wil je de hele interviews horen, dan moet je naar de Face Radio page gaan op Facebook. Ja, dat is een hele, want daar, dat voel ik nu al, daar gaan de verhalen verder. Dus, dus je, je doet een aankijler. Maar goed, je kunt ook gewoon op, op de radio ook een heel goed gewoon een af verhaal vertellen. Wat nog lang blijer blijft. Blijven. Maar je moet wel, uh, je moet wel dat, dat internet inzetten om, om luisteraars ook de kans te geven. Om dat verhaal door te laten gaan. Dus dat, dat, dat, dat is ook het mooie van internet. We hebben een, je zet een foto neer. Daar, op Flickr bijvoorbeeld, wat, dat is nog steeds mijn digitale thuisbasis. Daar, daar komt een comment onder. En ineens... Een jaar later zet iemand anders er iets onder en dan gaat het verhaal weer door. Ja, dat, vind ik, dat vind ik Harry Potter nog steeds. Dat vind ik magisch. Het internet dat nooit af is. Het gaat nee, maar door. We gaan de, de zijn verhalen niet af. Nooit, nee. Oké, okay, dankjewel. Bert ja. Kommerij. Hoe, uh, waar kunnen we je tegenwoordig het makkelijkste vinden? De, de, de, de luisteraars van de nieuwe reporter. Ja, normaal lezen oh, ja. ze een stuk op de nieuwe reporter, maar dit ja. keer gaan ze luisteren. Ik doe tegenwoordig gewoon. Ik, ik heb mijn uh, Flickr-account gewoon tot blog eigenlijk gebombardeerd. Dus boven dat is, dat is eigenlijk mijn. Daar ben ik het meest. En uh, ik denk ook dat ik trouwens. Ja, en daar staat daar staat alles eigenlijk. Dus mijn flickr account. Daar ben ik. Onder de naam Komrij doe je dat daar? Boven, Kommerij, gewoon mijn eigen naam. Ja. En uh, dan heb ik nog wat Twitter-accounts en Facebook-accounts. Maar dat gaat op en af en er zit geen lijn in. <laughs> maar op wel, ja. Oké. Okay. Graag gedaan. Dank je wel. Graag gedaan. Dit was Radio. Radio m Radio Raaphorst.